Jij had die brief van Beerta ook nog niet gezien? Is er een brief van Beerta? Nee. Beerta stelt de commissie voor om uit ons tijdschrift te stappen. Nee. Heb je hem uit, Bart? Ik ben er mee bezig. Het verbaast me omdat hij vorige week nog met Buitenrust Hettema heeft gebeld... en tegen me zei dat Buitenrust Hettema dit nooit zou accepteren. Hoe verklaar je dat dan? Wacht even.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 dat er geen enkele kans op herstel is. Uh, Breng je er maar voor. Anton is plankton geworden. Plankton. plankton. Voor het eerst.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 Dat moet je veel voldoening geven. Natuurlijk. Maar ik heb er nooit aan getwijfeld. Ik heb geen zorgen. Terwijl dat besef tot een deur drong, werd het doodstil om hem heen. Geen geluiden van trams, geen auto's. De stad hield adem in. Hij keek omhoog naar de lucht tussen de kleine gekroesde wolken dieren van de avond heen op de En onverwacht doorstroomde hem een geluksgevoel zo intens... dat hij zich alleen nog gaat hoeven af te zetten om in de ruimte weg te vliegen. Vertel eerst eens...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 Uh, mevrouw Wagenmaker en de heren Appel en Vester Juring zijn verhinderd. Mevrouw Wagenmaker zit in Italië. Oef. Appel geeft dit jaar donderdag college. En Vester Juring krijgt mensen van het ministerie. Waarvan Pakt?